is uh, Lena aangeschoven in de studio. Welkom, Lena. Ja, dankjewel, hoor. Ja. Goedemorgen. Um, goedemorgen. Um, jij hebt een platform opgericht... en dat uh, heb je ook nog veranderd van naam. Het heet de eerste sexy talk en heet nou het uh, intiem zijn. Um, laat ik eerst eens even... Ver... hoe ben je toe toegekomen om dat te gaan doen? Het platform bedoel je, of de naamsverandering? Nou, het is het platform, ja. Nou, het platform is eigenlijk uh, voortgekomen... uit uh, privéomstandigheden... Um, ja, ik worstel al een tijdje met, uh, met intimiteitsproblemen. Uh, en ja, daar praat je niet zo snel over. Uh, je weet ook eigenlijk niet uh, zo goed hoe je daarop moet zoeken op internet. Dus je houdt het maar steeds een beetje voor je. Maar er komt een moment, dat was bij mij, dat ik dacht, ik, ik, ik, kan, ik kan niet verder zo. Ik, uh, ik raakte een beetje van in paniek. Dat was uh, s'nachts in bed toen ik wakker werd. En toen kwam ook bij mij dat moment van, ik moet hier iets mee. Ik ga hier iets mee doen. En vanuit die gedachte heb ik eigenlijk dit platform opgericht... voor iedereen die uh, ja, de, de eerste stap naar intimiteit wil gaan maken, gaan zetten. Want dat is het, net als voor mij. Uh, je, je wil niet uh, zomaar alles allemaal cursussen gaan doen of workshops gaan volgen. Nee, je wil eerst kijken wat het is, waar, waar heb ik behoefte aan? Uh, wat mis ik, wat, wat wil ik? En daar is de, dit platform helemaal opgericht. Ja. Wat je nu, uh, nu zegt, hè? Uh, ik heb geluisterd naar een van je eerste uh, podcasts, zal ik maar noemen. Daar gaat het er heel erg over. Van, Ik weet niet wat ik doe, ik ben zes jaar single. En, uh, worstel je daar erg mee? Ja, in, daar worstel ik mee. Uh, uh, nou, worstel is misschien een groot woord, maar het is wel iets wat, wat, wat je bij je draagt. Ja, als ik dan uh, denk, je, je richt zo'n platform op. Ja. En dan komen natuurlijk reacties op. Ja, nou laat ik het zo zeggen. Het platform is niet zomaar 1, 2, 3 op, opgericht. Ik ben daar maanden mee bezig geweest. Uh, heel veel research gepleegd, maar ook heel veel onderzoek uh, gedaan. Uitgevoerd, wat werkt wel, wat werkt niet. Vooral het technische gedeelte. Um, dus uh, ja, ik ben er zelf heel erg trots op... dat het na maanden eindelijk zover is dat, ik, uh, dat het er staat. Dat je met zoveel verschillende soorten content uh, mensen kunt bedienen. En ja, dat vind ik eigenlijk al uh, een hele mooie stap... Is het een website? Is het een Facebookpagina? Het is een platform. En een platform houdt in dat je vanaf verschillende uh, punten daar naartoe kunt gaan. Dus ik heb een, een website inderdaad. Dat heet intiemzijn.nl. En daarnaast heb ik uh, een Facebookgroep, een community opgericht... voor zowel mannen als vrouwen die meer intimiteit in hun leven hebben. Dus daar kun je op zoek. Het is een besloten community. Als je daar op zoekt, dan kun je lid worden. En dan ben je, kun je daar uh, terecht voor al je vragen of je... je uh, ja, je, je gemoedstoestand, alles, alles wat je bezighoudt met intimiteit, kun je daarop uh, kwijt. En daarnaast uh, hebben we dus ook podcasts en uh, blogs en uh, talks en ja, eigenlijk van alles. Uh, moet je lid worden van uh, de website intiem zijn? Nee. En wat is dan de besloten uh, area Nee, daarin? De besloten community, dat is ook gratis hoor. Maar dat is meer op, op Facebook. Want kijk, als jij praat over gevoelens, over jouw angsten... of over, je wilt troost uh, krijgen, dat doe je niet en plein publiek. Dus dat doe je in een besloten community... waar mensen met een soortzelfde gelijkenis uh, of qua problemen... Uh, ja, dat erkennen en herkennen. En dan ook niet bang zijn om daar een reactie op te geven... Dus vandaar, dat is zeg maar een, een besloten community en dat is op Facebook. Ik was daar gisteren even en uh, ik zag al die uh, ongeveer vier keer dezelfde advertentie. Is dat omdat ik geen lid ben? Ja, dat klopt. Jij bent geen lid. Nee. Oké. Okay. Want de website is wel uh, toegankelijk. Hè? De, de, de website de, de, is voor iedereen toegankelijk. Er staan een aantal podcasts op die te beluisteren zijn. En, en ga je dat verder uitbreiden dan? Ja, ja, er komen, er komen maandelijks, er komt maandelijks nieuwe content op. Dus zowel blogs van gastredacteuren. Er komen podcasts op met experts. Dus mensen die op een bepaald gebied iets te vertellen hebben. Zodat wij denken, oh, dat is iets voor mij. Of, oh, dat is niet iets voor mij. Er komen ook mensen, mensen aan bod met een bepaald verhaal... die dat graag willen vertellen. Die komen in de podcast. En dat wil ik eigenlijk ja, gewoon gaan uitbreiden, ja. En hoe kwam je er nou achter dat er uh, mogelijk een behoefte aan zou zijn? Behalve bij jouzelf? Dat je andere mensen. Nou, ik ook heb al dus de stoute schoenen aangetrokken, zeg maar even. En gewoon toch maar gaan praten. Praten met mensen, uh, op platformen ook. Uh, en dan merk je hoeveel reacties je krijgt, maar vooral anoniem. Of uh, mensen zeggen van ja, maar niet verder vertellen hoor. Of uh, uh, ja, ik wil niet dat je dit uh, naar buiten brengt. Nou, en op dat daardoor weet ik dat er behoefte aan is. En ook aan uh, enthousiaste reacties van mensen... die dus gewoon uh, ja, niet gezien of, of toch nog, nu nog gehoord durven worden. Maar daardoor weet ik, van hier is zeker behoefte aan. En daarom ook een, een anoniem platform. Je kunt er gewoon op kijken, op luisteren. Je kunt het wegklikken. Het is veilig en vertrouwd. Niemand hoort het, niemand ziet het. En uh, zodat jouw eerste kennismaking weer met intimiteit... Uh, heel veilig en vertrouwd is. En misschien kun je daar heel veel inspiratie uit krijgen. Uh, kun je daar um, troost uit krijgen. Dat is eigenlijk het voornaamste. En van daaruit, is dus echt letterlijk je eerste stap... van daaruit kun je dus verder naar uh, tips en tricks en tools... en handvatten om er ook bijvoorbeeld iets mee te doen. Dus het is voor passief, zowel passief als actief, uh, te gebruiken. Nou, dat was een beetje uh, wat er nou bij mij opkomt. Gisteren trouwens ook, toen ik uh, naar, aan het luisteren was... Um, actief en passief. Uh, er is iemand die legt iets bloot. En daar gaat, uh, gaan andere mensen uh, op reageren. Dat kan, uh, ja, ja. En de dat, een... dat blijft anoniem of gaan mensen daar een naam onder zetten? Uh, het, je kunt daar uh, met je eigen naam een reactie op geven. Maar ik merk dat veel mensen dat nog niet durven. Dus uh, gaan ze me e-mailen of ze sturen me een DM via Facebook. Mm -hmm. En dan geven ze alsnog een reactie. Ik kan me voorstellen dat er een discussie ontstaat. Ja, dat klopt. En ik gebruik ook alle social media. Dus ook Instagram en de Facebook stories. Om maar zoveel mogelijk reacties te krijgen. Uh, al merk ik dat, dus, dat dat niet zo aan plein publiek gebeurt. Maar dat krijg ik dus gewoon... Uh, ja, nou, niet anoniem, want ik weet natuurlijk wie het zijn. Maar uh, op een persoonlijke manier krijg ik dat dan vooral uh, te horen... en te zien en te lezen. En de een zegt, je mag het wel... Schrijven, maar schrijf dan anoniem erbij. En de ander zegt: ik, uh, ik, ik, Het is al een eerste stap dat ik het überhaupt durf te zeggen. Dus hier laat ik het even bij. Nou, dan mm -hmm. laat ik die persoon ook in zijn of haar waarde. En ga ik daar ook verder niet op in. Maar het steunt mij wel dat ik hiermee verder moet. Ja. ja. Um, toen je er dus mee begon, explodeerde de boel. Dat er heel veel reacties kwamen? Of was het in het begin, was iedereen heel voorzichtig? Nee, het een is beetje... geleidelijk. Het is geleidelijk gegaan. Ook omdat ik een, uh, geen, geen extravagante opening heb gemaakt. Uh, maar het is, het is gewoon een, een, een, een, uh, ja, hoe zeg het? een zachte opening. Ja. Uh, ook voornamelijk omdat de cursussen en workshops ook pas vanaf maart en april gaan beginnen. Uh, heb ik zoiets van zacht. Net als het onderwerp, dat moet je niet bam in je face knallen. Want mensen schrikken daarvan en denken: wat gebeurt hier? Wat is dit? Uh, dus dat is niet prettig. Dus dat moet op een zachte manier. Het moet gewoon langzaam ergens in je tijdlijn komen. Of je hoort ervan of je leest ervan. En dan kunnen mensen in hun eigen tijd weer terug naar dat platform. En zelf bepalen of ze daar iets mee kunnen of niet. Het, het heette eerst Sexy Talk. Sexy Talk Academy, klopt. En dat mocht ineens niet meer op Facebook. Nee, dat klopt. Nou, je kunt het, je, je kunt het wel benoemen. Alleen uh, je merkt dan dat uh, bijvoorbeeld Facebook, maar ook Instagram en andere kanalen. Die uh, censureren dat. Vanwege het woord seks. Terwijl het elke sexy is. Klopt, maar dat maakt niet uit. Ja. En dan gaan ze je website scannen en dan zien ze bijvoorbeeld woorden als uh, seks of uh, ja vrijheid. En dan gooi je ze eruit? Ja, dan mag je niet. Uh, dan, ik. Uh, dan word je gecensureerd en dan wordt je account opgeschort, zo heet dat, voor 30 dagen of zo. Dat is toch niet te geloven eigenlijk. Ja, het is heel ja, ik, ik Frappant vond ik dan wel, dat ik was gisteren op, de, op de, uh, de Facebook-pagina en die heet dan niet meer Sexy Talk. Maar ik zie daar wel vier blote borsten. Ja, dat kan dus blijkbaar wel. Ja. <laughs> ik, ik, ik heb het niet bedacht, <laughs> maar uh, kijk, ik probeer zoveel mogelijk gewoon te... Te, uh, verspreiden en te promoten en ja het ene lukt wel en het andere lukt niet ja zo simpel is het ja het is een beetje in Nederland een beetje een uh, ja uh, verkeerd woord misschien een beetje vertrutting is het geworden dat alles wat bloot is dat mag ineens niet meer nou eens. het is niet Nederland hoor het is, het is Facebook is niet van Nederland dat is natuurlijk ja. uh, Amerikaans hmm. Instagram ook dus daar ligt het vooral aan het ligt niet zozeer aan Nederland ja. hey, um... Het is misschien een open deur, maar uh, uh, is praten over uh, intimiteit een taboe? Ja, dat merk ik heel snel. Waarom? Omdat deze maatschappij heel erg gericht is op seks en eigenlijk ook op het doel een orgasme. En het gaat niet meer om uh, wat je doet tijdens een vrijpartij en wat je daarmee voelt of wat, wat je, gaat het wat om je geeft. Ja, maar gewoon de snelle behoefte. Dat merk je aan mensen ook van, uh, ben je ziek, je neemt de pil. Uh, wil, je, wil je, zie je iets leuks, dan koop je het. Uh, het is impulsief, maar ook snel. En dat uh, is met dit onderwerp niet. Dat gaat niet. Dus uh, door, uh, iemand doet zijn ei kwijt op, uh, op, op de site. Dan is hij het kwijt. Of hij heeft verteld dat, hij of zij heeft verteld van... Joh, ik, ik worstel daarmee, of dit is mijn, mijn ding. Dan ontstaat waarschijnlijk een discussie. En daardoor zou je wat meer ruimte krijgen als persoon. Ja, bijvoorbeeld, uh, de site is er vooral, de site is plat. In die zin, je, kunt, je komt erop terecht vanaf welke fase en welk niveau je ook zit. Want soms weet je helemaal niet uh, hoe, hoe jij als persoon reageert op intimiteit. Je weet soms maar één ding, je bent bang. Of je weet maar één ding, uh, ik heb pijn. Of ik heb verdriet. Of ik heb angst. Nou, uh, maar hoe en wat, dat weet je allemaal niet. Dus je komt op dat platform. Je kunt daar allerlei onderwerpen belezen en beluisteren. En dan vormt zich vanzelf bij jou een bepaalde uh, mening of gevoel van... oh, dat is het. Of oh, hier wil ik meer ja. over weten. Want hier, dit, is, dit is alsof het uh, over mij gaat. En dan kun je vanuit daaruit kun je verder. En als je er inderdaad niet uitkomt, kun je altijd uh, mailen... Uh, naar mij, of je kunt inderdaad naar de Facebookgroep... en advies vragen aan andere vrouwen of mannen. Want daar, uh, ja, dat is eigenlijk ook een, een deel. Het is heel maatschappelijk. En niet alleen nu voor mensen die nu luisteren... maar ook voor heel Nederland. Um, uiteindelijk uh, wil ik gewoon dat die beweging zo door wordt gezet... dat het taboe wordt doorbroken. En dat we er ook misschien wel in de politiek iets mee kunnen. Ja. Um, jij zegt net uh, ook mannen. Ja. Maar je had het oorspronkelijk opgericht... Alleen voor vrouwen of alleen ja, voor mannen en vrouwen? Nee, ik heb het oorspronkelijk opgericht voor vrouwen... omdat ik zelf ook een vrouw ben en met veel meer vrouwen heb gepraat dan met mannen. Uh, dus eigenlijk was dat een beetje een tunnelvisie. Maar gaandeweg merk je dat ik, dat ik belletjes krijg of mailsjes krijg van, van mannen... die zeggen, ja, maar waarom mag ik niet lid worden? Of waarom uh, schrijf je het uh, alleen maar op vrouwen? Er zijn heel veel mannen die ook last hebben van intimiteit. En dan komen al die verhalen los. En op dat moment denk je, oké, okay, ik wil niemand uitsluiten... Uh, ik ga ook een Facebookgroep voor mannen oprichten. Of ik ga uh, het platform is ook voor mannen. De workshops zijn ook voor mannen uh, om te doen. Want ja, blijkbaar is daar toch behoefte aan. Wat moet ik me bij voorstellen bij zo'n workshop? Wat, wat, uh, nou, ik heb meerdere workshops. Um, uh, de workshops zijn voornamelijk een eerste stap om je dus weer open te stellen naar intimiteit. Uh, dus dat betekent, zowel je lichaam als je geest als je ziel openstellen voor aanrakingen of voor complimenten, dat soort dingen. Uh, ik heb een cursus, Yoni Talk. Dat houdt in dat je gaat praten over, over de vagina. En deze is uh, gericht voor mannen, vrouwen en stellen. Want ja, iedereen heeft andere invalshoeken als het gaat daarom. Mm -hmm. Dus uh, daar uh, praten we dan in uh, ontspannen manier over. We gaan uh, leuke spelletjes doen. We, het is allemaal ontspannen, dus laagdrempelig. Letterlijk je eerste stap naar intimiteit. Daarnaast heb ik een cursus Erotisch Schrijven. Uh, heel veel mensen vinden het leuk om erotische verhalen te schrijven... maar hebben geen idee hoe dat eigenlijk moet. Dus ik heb een cursus voor beginnende en een cursus voor gevorderde. En de gevorderde is dat we het ook echt uh, helemaal redigeren... en in, in boekvorm om gaan zetten, zodat je dat zelf kunt uitgeven... of zelf voor jezelf kunt houden of voor je partner. En daarnaast heb ik nog een cursus Sing Your Heart Out... Dus dat is eigenlijk dat je door, door zingen, door te resoneren met je, met je stem... Uh, je lichaam weer gaat voelen en vooral openstelt voor contact, voor aanrakingen. Nou, dat is nogal uh, een, een uh, breed aanbod. Ja. Uh, ik neem aan dat je die cursus niet allemaal zelf geeft. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel? Ja, dit is echt vanuit mezelf. Ja, dan is de volgende ja. vraag van hoe kom je aan al die wijsheid? Uh, nou, dat is dus... Persoonlijk. Persoonlijke wijsheid. Um, ik geef toe, ik ben geen seksuoloog Of ik heb ook geen diploma in uh, coaching of healing of wat dan ook. Of, dus daar beroep ik mij ook niet op. Vandaar ook dat het cursussen zijn. Je eerste stap naar openstellen. En daar heb je volgens mij geen diploma voor nodig. Maar pure ervaring. Nou, ik denk dat het meer, meer geen ervaring is, maar gevoel. In gevoel, ja. Nou, en aangezien ik uh, dit heb opgericht vanuit mijn eigen gevoel... denk ik dat dat wel gaat lukken. Ik denk dat mensen die dit horen... Uh, misschien wel gebaat zijn met het eerste interview... wat jij geeft op je eigen site. Hè, waar je heel erg open vertelt van ik, ik twijfel hier... en ik weet niet wat ik, wat ik aan moet met dat. En ik, dat je al zes jaar single bent. Um, samenvattend uh, de website en de Facebook. Waar, uh, waar vind ik die? Oké, okay, de website is te vinden op uh, www.intiemzijn.nl. En de Facebookgroep uh, is te vinden op... Facebook en dan heet het of dan kun je zoeken naar voor vrouwen die meer intimiteit in hun leven willen en voor mannen is dat voor mannen die meer intimiteit oh, in hun leven willen. Ja, okay. want een man heeft natuurlijk andere issues dan een vrouw en uh, ik merkte bij de vrouwen ook van uh, ik wil geen, er komen toch geen mannen in de groep hè? want dat is juist het onveilige voor mij. Dus vandaar dat ik dat gesplitst heb. Um, de, de, uh, ik kan me voorstellen dat jij de vrouwengroep uh, doet, want dat is ook je gevoel. Klopt. Uh, is er iemand die de mannen doet of doe je dat ook zelf? Nee, nog niet. Dat okay. wil ik wel. Maar je maar wel. Ik, het zou mooi zijn als een man dat gaat modereren. Maar daar heb ik nu nog niemand voor dat gevonden. Klinkt wel heel raar. Je, heb je iemand die de mannen doet? <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed. Um, er, er zijn dus nogal wat reacties. Je doet eigenlijk ook het oproep eigenlijk voor, voor een eventuele beheerder voor die uh, groep. Maar ja, als moderator. Maar, maar zou het niet zo kunnen zijn dat... Uh, omdat het dus mannen en vrouwen zijn met die uh, problemen... Dat ze juist elkaar zoeken uiteindelijk? Uiteindelijk wel, maar dat, dan kan ik mensen koppelen. Maar, je, maar uit zichzelf... Ze, um, maar ze willen het gescheiden hebben? In, in eerste instantie ja. wel. Oké. Okay. Nou, um, ik vind het een, een, een, een, ja, moedig om daar zo voor uit te komen. Om daar zo openlijk over te praten. Dank je wel. Want uh, heel veel mensen die, uh, die hebben zoiets van... Ja, ik ga dat niet uh, vertellen. Niet aan mensen, nou, ook al helemaal niet op de radio. Maar goed, ik vind het heel, uh, heel moedig van jou... Nou ja, ik sta op voor de, ik wil mensen een stem geven die dat inderdaad niet durven en niet kunnen. Ja, nou heb ik nog wel één vraag. Um, dus is dat de laatste, want we krijgen al aanwijzingen van de regie dat we moeten stoppen. Want anders komen we niet uit met de tijd. Stel nou, jij bent niet meer alleen en je bent, ja, genezen is het verkeerde woord, maar uh, het, het, het, je hebt geen probleem meer. Nou, dat zou heel fijn zijn. Maar dan nog uh, ben, wil ik er zijn voor al die andere mensen die, die daar nog niet zijn. Kijk, het is een proces, het is een reis. En je leert altijd wel wat. Dus uh, in die zin denk ik dat je A, nooit uitgeleerd bent. Maar B, ja, ik ben dan nu wel alleen. Maar er zijn ook heel veel mensen in een relatie die zich alleen voelen. Of die geen intimiteit meer hebben. Uh, heeft met zijn of haar partner. Dus dat blijft, dat, dat, dat onderwerp blijft altijd ter discussie staan. En ik wil dat dit platform ook een duurzaam platform wordt. Dus het is niet alleen voor nu, maar het is ook voor over vijf jaar... en over tien jaar en twintig jaar... dat als mijn kinderen, mijn kleinkinderen, die kunnen daar gewoon op terecht. Dan is het gewoon in Nederland een algemeen goed... Dat is wat ik uiteindelijk wil bereiken. Maar Ga je dan nog wel uitkomen met je tijd? Want als het dan landelijk platform wordt en je bent alleen... Ja, dan gaan dan we dat... natuurlijk mensen in dienst nemen. Dan krijg je natuurlijk uh, echt uh, <laughs> iedere minuut uh, krijg je dan een reactie erop. Tuurlijk. Maar dan, het. Maar dan, wordt, het, dan wordt het een andere zaak. Oké. Okay. Nou, tegen die tijd willen we graag nog een keertje met je praten. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Uh, Dank jullie wel. Dankjewel. Bedanken voor je komst en ik vond het een interessant interview.